Voor het nieuws en na het nieuws eten ze reclamedrollen Jan Modaal en Miep gemiddeld en hun stomme kinderen Gewoon doen wat de buren doen, gewoon reclamedrollen Eten in je eigen nette woning voor het nieuws en na het nieuws Ja wat moet je anders, niet dan voor het weer en na het weer Slikken ze reclamebraaksel, Jan Gedwee en Miep gehoorzaam En hun stomme kinderen, gewoon doen wat de buren doen gewoon reclamebraaksel slikken in je eigen nette kamer van je eigen nette woning voor het weer en na het weer. Alles wend moet je maar denken voor de quiz en na de quiz laten ze zich ondersmeren met reclamepus en etter. Jan hoezo en miep wat is er en hun stomme kinderen gewoon doen wat de buren doen gewoon je laten ondersmeren met reclamepus en etter in je eigen nette kamer van je eigen nette woning op je eigen nette de stoelen voor de quiz en na de quiz Of je gaat voortdurend pissen Voor de sport en na de sport Laten ze zich onderscheiden Met reclame, gier en bagger Jan, ach kom en Miep. nou ja En hun stomme kinderen Gewoon doen wat de buren doen Gewoon je laten onderscheiden Met reclame, gier en bagger In je eigen nette kamer Van je eigen nette woning Op je eigen nette stoelen Van je eigen nette centen Voor de sport en na de sport Waarom zou je moeilijk doen? Voor altijd en na altijd laten ze hun hersens spoelen met reclame. Overgeefsel, Jan oké okay, en Miep tevreden. En hun stomme kinderen gewoon doen wat de buren doen. Gewoon je hersens laten spoelen met reclame. Overgeefsel, Gier en Baggerbus. En netto schurft en Schaamluis, scheiterij. Gewoon doen wat de buren doen. Gewoon reclame, drollen eten. Voor altijd en na altijd. En morgen naar de winkel lopen en de rot zou je ook nog kopen. Zo er, zo weer zo zo'er zo weer zo er, zo er. Zo erg, zo erg, zo erg is het ook weer niet Ach, wat maakt het uit